Kasper Meijer met het NOS-journaal. Leden van GroenLinks en de PvdA spreken zich vandaag uit over een gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer... na de verkiezingen volgend jaar. Het plan komt zometeen in stemming op het PvdA-congres. Kort daarna maakt GroenLinks de uitslag bekend van een bindend ledenreferendum over de kwestie. Als een van de twee partijen het idee niet steunt, gaat de samenwerking niet door. De besturen van de PvdA en GroenLinks zijn uitgesproken voorstanders... van een gezamenlijke fractie in de Senaat... maar ze benadrukken dat de beslissing bij de leden ligt. Net als bij de verkiezingen zijn bij het binnenhalen van de wethoudersposten... lokale partijen de grote winnaar. Na een trage start is inmiddels in veel gemeenten bekend hoe het college eruit ziet na de verkiezingen in maart. Drie landelijke partijen zitten voor het eerst ook in een gemeentecollege, DENK, Partij voor de Dieren en VOLT. Ook zijn er meer vrouwelijke wethouders dan vier jaar geleden. Sinds het begin van de Russische inval zijn aan Oekraïnse kant ongeveer 10.000 militairen gesneuveld. Een naaste medewerker van president Zelensky zegt dat in een videogesprek met een lid van de Russische oppositie.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 In een video laat hij zien dat hij aan één kant van zijn gezicht niet kan lachen of knipperen met zijn oog. Bieber leidt aan een zenuwinfectie die wordt veroorzaakt door gordelroos. Gaat er in principe wel weer over, maar hoe lang het duurt konden artsen nog niet zeggen. Het weer, veel zon, in de binnenland wat stapelwolken. De middagtemperatuur is 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je rond de 10 minuten vertraging voor de A7 Herenveen richting Hoorn, tussen Brezandijk en Den Oever. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn been gebroken. En nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou.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 is de zomer van ZFM met, met nu Oud Zandvoort I'm gonna start shooting at Here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 Maar het laat wel zijn, wij hadden vroeger dus wat, wat, wat oude uh, onderwijzers en juffen op het, uh, en jonge juffen en oude onderwijzers. En als je die dan in één keer als een heel andere figuur dan die strenge in het pak gestoken man op het toneel iets aan gaat doen. Dat je denkt van je...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 En wil wil Frederiks, want dat was natuurlijk. Uh, Ring was het eerste. Jacques, uh, toen Ring overleed, heeft Jacques, Jacques het overgenomen. Uh, de Grimeur en Grimeuse dat waren twee klassiekers. En ik wil. Hun naam wil me even niet te binnen schieten. En. Uh,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 Met een slot en een turbo compact discord rap, mij meestal vang ik vol wil een computer en een huiswerkautomaat automaat. Hoewel ik kleine witsen heb, wordt mijn vader altijd vaag. En hij wordt groot, en ik wordt en hij valt bijna uit elkaar. Ik heb toch zeker Sinterklaas niet. Er staat geen geldboom in mijn tank, ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin, als een straks bang wil je toch groeien op mijn rug? Ben jij? De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 Jos Dreuzen was in die tijd de regisseur van de toneelvereniging Wim, of, uh, toneelvereniging Zandervoerden. En uh, als je dan ook kijkt naar de mensen die dus bij Zandervoerden... ook allemaal achter de schermen werkten. Die werden toen ook zoals Frans Penaat en uh, de chimeurs, dan, uh, de voorgangers van Frederiks. Dat werd allemaal, toen stroomde dat in in het toneel.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 16 spelers en dan inderdaad de regisseur, de souffleuse, de, oh ja. de belichting, meneer, de decorbouwer. We gaan weer even naar muziekje luisteren Ed. Uit. Het gaat zo snel. Ja. Dan gaan we gaan weer weer <laughs> verder.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 Krijg ik al een kleur, ik weet dat met de wachten staat een schimmel voor de deur. Ik heb wat dunk in huis gehaald, ontvang ze met een lied. Meteen ja drinken ze wel, en ja, daarop weer niet. In de klas, wie kent u niet? In de klas, in de klaas, in natuurlijk mag ik niet in de klaas. The paper notes. The paper notes. The paper notes. Die, die, die, die, die, die. paper note, Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed geluid van paard Ik maak een soort van grapje over de zak van zwarte piet Maar Sint is het dan blijkbaar dus van dat woord krijg ik niet Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas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 Jos Dreusse, dus de mensen van Sandervoerde betrokken... heeft toen de tijd bij uh, de technische staf van het Sinterklaastoneel. Uh, ik was 29 jaar oud en ik was bezig met de verbouwing thuis. En toen stond plotseling Jos Dreusse voor de deur en die zegt... Ed, je moet mij even helpen. Ik zeg, wat is er, oma Jos was er toen nog? Later werd het gewoon Jos...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 Wat is er gebeurd? Nee, je wordt geklopt op de deur. Wat? Ah, kom eens Hey Hé jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Hoe ik daar kinderen, hoe ik daar kinderen, hoe ik daar zachtjes tegen aan. Het is een redelijk zeker, die bepaald is zeker. Zal de zijn ervaren? Are u een vrouw?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 Ballen? Dat kan ik een beetje Nou, nou dan ben ik eruit Ik ben ik het bezig. of dan is mijn broer Hallo, mag ik het nog zeggen? Nou mensen, we zijn met mee bezig, Ik weet het nu, moet ik het nog kunnen zeggen? Nou, ik zeg Nicola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 We're oh.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 Jij was de kerstman. En G was geoloogman was Sinterklaas. Ja, ja precies. Ja, Om maar dat uh, ja. ja, ja, ja. geld te, <tie> te voereneren. ik wou voordat we aan het laatste blokje gaan beginnen straks. Hè, na het, het volgende muziekje. Maar, uh, waarin we over deze uitvoering van deze week. Hè, want dat is dan de laatste. Uh, en ook even voor de luisteraars. Mocht u luisteren en u heeft opmerkingen, aanvullingen...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 En dat is dan ook al uit mijn jeugd, hè? Dat, uh, zij was al de, de grande dame bij Zandervoerde. Maar ze was ook zeker ook uh, de grande dame bij. Uh, en uh, mevrouw Huijer, die ik. Uh, uh, G. Huijer, G. die ik zelf ook nog een keertje. Laat ik nou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 Geel Oogman, die natuurlijk op de planken stond. Jan, Jan maar wat wij allemaal hebben gezien. En de mensen waar ik later allemaal zelf mee heb gewerkt. Ja, dat, is, uh, dat zijn alle mensen die jij zelf ook nu kent. Maarten en Tom Beesem. Ardi. Ardi Henneman. Annelies Daalhuis, uh, Juist, die staan er allemaal Andy bij. Jong. Han de Jong. Ja, Han hebben, Ja, Han heeft afstrijd genomen met dit stuk, wat we nu oh. gaan spelen. Dat is zijn met IJzerlijm. Met ijzerlijn, Daar heeft hij met zijn, uh, zijn dialectenkennis.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 en toen zaten jullie allemaal van die Gerptebach achter in de zaal. Hij zegt, en toen heeft Wim dat gevecht expres een minuut of zes, zeven extra laten duren. Hij heeft me alle, alle hoeken van, van, van de zaal laten zien. Dus het was wel erg leuk.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 de gimmer van de oranje naar zo'n school Ruud Weidema. Ruud, Ma, Ruud Weidema en dan de kleine van de van de van de duinroos die een paar jaar geleden van Noord ja, ja. ja van, Oord. Ja, van Oord. Dat, die ja. waren toen dat boeven trio ja. dat was altijd het, het trio wat bij elkaar de, de drie boeven speelden in de tijd dat ik erin kwam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 Hij brengt tappels van oranje altijd in galop Wiehou! Hop, hop, hop, hop, hop Hop, hop, hop, paardje in galop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 Pop. Mijn naam is eigenlijk Pop Pop, pop, pop <laughs> Hou nou eens je Pop. Sinterklaas die komt uit Spanje, Hij brengt appels van oranje Altijd in galop Wieha! Hop, hop, hop, hop, hop Hop, hop Hop, we zitten nu rechtop Sinterklaas die komt uit Spanje Hij brengt kapels van je Altijd in galop Yeehaw! Hop, hop, hop, hop, hop Oh wow, en altijd in galop Hop, hop, hop, hop, hop